Jon van Kamp met het Senua's Journaal. De Tweede Kamer heeft geen barrière opgeworpen voor het kabinet om door te gaan met de onderhandelingen over Griekenland. Zoals er werd verwacht is er geen Kamermeerderheid die premier Rutte en minister Dijsselbloem wil terugfluiten. Dat bleek tijdens het ingelaste debat van vanmiddag. Formeel hoefde de Tweede Kamer vandaag geen goedkeuring te geven aan het steunpakket. Het kabinet heeft ook geen toestemming nodig om door te praten met de Eurolanden over de uitwerking van de afspraken met Griekenland. De vraag of Nederland gaat meewerken aan de verlichting van de Griekse schulden wilde Rutte en Dijsselbloem nog niet beantwoorden. Die kwestie komt in oktober pas aan bod.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 Zelfstandige pakketbezorgers van PostNL hebben hun protest vandaag uitgebreid naar het hoofdkantoor van het postbedrijf. De bezorgers protesteren daar tegen de afspraken die vakbond FNV en PostNL maandag maakten. Ze eisen onder meer een 15% hogere vergoeding dan PostNL heeft voorgesteld. Sinds dinsdag staken de postbezorgers en blokkeren distributiecentra. Volgens een woordvoerder van PostNL worden door de staking 20% van de pakketjes op een later moment bezorgd. De Spanjaard Joachim Rodriguez heeft de koninginnenrit van de Pyrenee gewonnen. Hij maakte deel uit van een kopgroep die al vroeg in de twaalfde etappe wegsprong uit het peloton. Op de slotklim naar Plateau de Bijen kwam Rodriguez solo aan. De best geclasseerde Nederlander in de Tour de France, Robert Geesink, liep tijdverlies op. en kreeg pech met zijn fiets. Ook Bauke Mollema slaagde er niet in bij die groep te blijven. Beide Nederlanders verloren een minuut op gele drager Chris Froome. Het weer, komende nacht en ochtend trekken enkele regen- en onweersbuien over het land. Daarna wordt het weer zonnig, 21 tot 28 graden. Dit was het innovation. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Zevenhuizen en Gouda nog 4 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. 6 kilometer file op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen. Tot zover de verkeersinformatie. We'll <laughs> be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 Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief? Gisteren heb ik een sapo, ik mis jij Vandaag heb ik prachtig kattenbel, wat er is zoveel te doen.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 Stoor, ja. Uuuh, ja. Uuuh, ja. Perdona, zeg welke fatto è fatto, io però chiedo: Ja, regalami un sorriso, io ti volggo una. Su questa amicizia nuova pace sì Che so come sono infatti chiedo perdono Su qualche fatto è fatto io però chiedo Se va il mio sorriso io ti porgo una Rosa. Su questa amicizia nuova pace sì perdono. perdono con questa gioia che mi stringe il cuore a 4-5 giorni da Natale Un misto tra incanto e dolore ripenso a quando ho fatto io del male e di persone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 Questa amicizia nuova pace sì perché so come sono e fatti chiedo su quel che fatto è fatto io però chiedo te dai mi sorriso io ti porgunar su questa amicizia nuova pace sì perdono qui l'inferno non una paura io senza di te un po' ne ho qui la pienza senza misura io senza di te non lo so e la notte parla Senza di te non ballerò Capitano Basti le mura Che da solo non ce la fa Su quel che fatto ik fatto io heb, chiedo, regalami un ik het ti heb, zo'n ik het fout heb, zo'n keer dat ik het fout heb, zo'n ik het fout heb, zo'n keer dat ik het fout ik het fout ik het fout Il riso non ti borguna, su questa amicizia nuova pa sì, perché sono come sono e fa ti chiedo. Ik ben y para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 Het oetzetten van zon, zee, Zandvoort en Zomerhit Tu mon amour, moi ma celle tu es très belle. Elle est insane. Je suis né landais. Oh! Je parle un petit peu français. Un excès. Ik zo over lachen. Kan ik geloven dat het echt was zijne mijne zijn? Ze leek mix van dat, zei en Anouk. Oh, oh, Er gebeurde iets met mij. Toen zij zei zij, je suis Nederlander. Oh. Je parle op die peu Français en ik zei.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 and i not the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 sans que tu appelles ami nous faut tu pas être premier pour mes ennemis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 They feeling it feeling Formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables. Formidable Formidable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 En op aussi, enfin si vous en avez <rire> Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez Si c'est formidable Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,